Welkom bij Entertainment for You voor deze zaterdag 30 oktober. Goedenavond allemaal. Hier ben ik dan eindelijk weer na een maand. Je bent er eindelijk weer hè? Weer ben, aanwezig, eindelijk een vriendelijk. Gooien. Goedenavond, middag. Het bord op schoot gevoel is natuurlijk weer begonnen hier bij Entertainment for You. Yes. Wat kunnen we allemaal gaan doen vandaag, uh, Rudy? Ja, we hebben natuurlijk altijd de vaste dingen zoals popster Henry en natuurlijk uh, leuke berichten. Ja, en um, ik ga met u eventjes uh, terug naar de televisiering, want uh, ik ben wel eens benieuwd wie de afgelopen jaren die ring allemaal hebben gewonnen. Dus gaan we, dus we gaan even, even terug... terugkijken. We gaan even terugkijken naar de okay. televisiering halen. Oké, okay, helemaal goed. Nou, laten we beginnen met uh, deze uitzending. De komende uur hoor je mij, Rudy en natuurlijk Roy. Hier op ZFM. Dit is Alain Clark. Help me people now. Help me get the feeling back. Got to get the spirit.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 Als ik dat deed Zou je lachen, zou je schrijven Wat me. zou je zeggen, oude staar? Wat zou je zeggen, als ik vertelde over al die tijd? Wat zou je zeggen, als ik zei, ik heb van al die tijd nog echt geen spijt? Wat zou je zeggen, wat zou je doen, als ik dat deed?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 Ja, dat dacht Lange Frans uh, en uh, Baas B. ook. <laughs> Wat zou je doen? Bluffen. Ja, zometeen hebben we ook nog een interview met uh, niemand minder dan Bianca Dame. Zij is eigenaar van uh, Amber Music in Den Haag. En uh, morgen is haar eenjarig bestaan. Het is een entertainmentbureau in uh, bemiddeling in artiesten. Ja. En uh, wat het leuk is, dat die, al die artiesten zijn ook heel veel al op de CFM Zomertour geweest. En die treden morgen ook allemaal op tijdens haar eenjarig bestaan. En dan gaan we haar gewoon even bellen. Ook om haar natuurlijk te feliciteren, maar ook om uh, natuurlijk even te praten... over dat leuke evenement... in de vorm van een Hollandse avond. Dus okay, zo meteen Entertainment For You. Zullen we even een uh, speciaal momentje doen? Ja, Mag dat even heb ik even altijd zo in. RTL Nieuws. Jawel, want een nieuwe nummer... van Katy Perry Firework... is nu officieel een hit...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 Good life. dan, de nieuwe van Katy Perry. Wat een geweldig nummer. Het is de derde single van het album Teenage Dream. California Girls met Samen met Snoop Dogg en Teenage Dream gelijknamig. was de tweede single en nu derde die weer een grote hit wordt. Firework heette die. Ja, en uh, vuurwerken mag ze zeker uh, morgen ook afsteken. Dan hebben we het over Bianca Dame van Amber Music. Goedemiddag, Bianca. Goedemiddag, hoi. En Rudy natuurlijk, om niet te vergeten. Um, ja, Bianca, je hebt een entertainmentbureau in, uh, in artiestenbemiddeling... maar ook als management natuurlijk. Um, ja, je bestaat een jaar, hè? Ja, klopt. En uh, ja, dat gaan we natuurlijk uh, morgen uitgebreid uh, vieren... En in dat jaar is natuurlijk ook een hoop gebeurd. En uh, ja, nu eindelijk de grote klapper morgen. Wil jij natuurlijk ook uh, de presentatie van uh, mag doen niet vergeten. Hè? Nee. Maar uh, ja, het wordt morgen heel gezellig. 21 artiesten uh, staan er op het programma. Van 1 uur tot avond 7 uur. Ja, dat is uh, een groot spektakel. Waar iedereen natuurlijk ook bij mag zijn. Dus uh, ja, dat is uh, helemaal top. Ja, wie komen er optreden en waar is het? Nou, uh, een uh, van de bekende, uh, echt op landelijk niveau dan was uh, J.J. Bauer. En uh, dat is een beetje uit uh, jullie omstreken natuurlijk. Ja. En uh, dan hebben we natuurlijk ook nog uit de Achterhoek uh, Michel Wolzing Die is ook wel vrij bekend. Die hebt ook bij het uh, Roy Raymonds Management gezeten dit jaar nog. En natuurlijk ook in de Top 100 gestaan. En dan hebben we ook nog uh, Elle Vos van uh, AIDA. Zij is ook een van de hoofdrolspelers geweest. Ja, die heb ik ook nu in mijn management, dus daar ga ik ook nog veel veel meer mee doen. Volgend jaar is dat weer een nieuwe uitdaging. Ja. En dan hebben we natuurlijk uit Brabant uh, hebben we ook verschillende zangers uh, die ook al behoorlijk bekend zijn uh, op landelijk niveau. Dus eigenlijk, uh, eigenlijk kunnen we eigenlijk wel zeggen landelijke artiesten die in Rotterdam morgen staan bij onze opening. Ja. Op verschillende niveaus, ja. Ja, want uh, in ieder geval, dit uh, evenement gaat in principe een beetje door hè, in allerlei themaavonden, hè? Is de bedoeling? Ja, klopt. Dat is, uh, kijk, als de locatie morgen groepen valt, dan is het zeker om door te gaan natuurlijk. En dan hebben we 27 november, hebben we onze Engelse avond. En hebben we dan, uh, nou in december, 18 december, hebben we onze avond Dus ja, het kan gewoon niet op elke keer weer verschillend thema. Want we hebben vooral artiesten met eigen producties. Ja, en dat is het unieke van Amber Music, denk ik ook. Dat ze eigen producties maken bij ons. Nou, waar moeten morgen alle mensen heen gaan om 1 uur? Naar de Mezenhof 1 in Rotterdam. En er is voldoende parkeerplaats. Ook gratis parkeren, dat hoor je niet veel, maar bij ons wel. En uh, heel goed ook met openbaar vervoer te doen. Dus uh, allemaal naar de Mezenhof 1 in Rot uh, Rotterdam komen. Bij het café The Buddies. Is er nog een intreprijs aan. Uh... Ja, we hebben, hij heeft slechts uh, 5 euro. Nou, daar staan er om 21 artiesten voor. Dus, en ook kinderen, opa's en oma's. Iedereen is welkom. Heel de familie. Nou, in ieder geval heel erg uh, gefeliciteerd met je eenjarig uh, bestaan. En Dank uh, ja, ik ga er morgen met plezier heen. Is goed. Ik da zie je morgen en een hele fijne uitzending. Dankjewel. Graag gedaan. Hoi. Hoi.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 is nabij Morgen zal het anders zijn, als jij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 Yeah, yeah. 2010, al 20 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie, ZFM. Now that she's back in the atmosphere, the droughts of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain.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 Drops of Jupiter. Entertainment for you hier op ZFM Zandvoort. Goedemiddag. Wat ik leuk vind aan dit nummer, tenminste aan, uh, ik vind het gewoon een heerlijk nummer, maar wat me opviel, is dat uh, natuurlijk Ben Saunders, de, de kale Tattoo Ben heet hij eigenlijk. Ja, ja. Hij heeft uh, dit nummer gezongen bij The Voice of Holland en je ziet meteen dat dit nummer gewoon stijgt weer in de hitlijsten. En dat, ja, dat, dat, dat vind ik wel, dat we altijd wel wat hebben. Nou, ik heb een uh, leuk berichtje gevonden op, uh, op internet. Een Poolse ondernemer heeft in Sydney een gat in de markt ontdekt. Hij is een kappenzaak gestart met alleen maar topless kapsters. <laughs> de kapsalon heet Hat Cuts. Oh, de vinger. Hot Cuts. En, ja. de, uh, <laughs> hot cuts. Nou, en de zaken gaan zo goed dat er een wachtlijst is. Het is niet goedkoop, want de volledige beurt... wassen, knippen en hoofdmassage kost een dikke 40 euro. Nou, nou, dat is wel een beetje een typische geval van schaars geklede dames. ZFM, al twintig jaar het allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Alleen op ZFM. Twintig jaar ZFM. ZFM. En dit is de nieuwe Jaap, Walk to the Other Side. It was day in november when you entered into my life. And shining your light. Memories of touch and go Now, these emotions are hard to describe. Everything is upside down. Cause with you, I feel so alive tonight. When I get you by myself, gonna let you know what's going on inside. I'm the soul that's go, go, go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 Right now. we gaan uh, zo meteen een uh, klein experimentje doen. Ja, ja. Het heeft alles te maken met onze collega Jensen. Hij heeft het ook een keer gedaan. Wat het is, dat hoor je zo meteen. Maar nu eerst Jeroen van de Boom en één Wereld. Nou, we gaan het nu even proberen, maar ik denk niet dat het gaat werken. Nee, helaas, het werkt niet. We kunnen wel even vertellen wat het was. Dat is een, uh, een leuk berichtje van um, wat Robert Jensen heeft gedaan, want die heeft een uh, item met het belletje trekken. Ja, en nou hadden we Hotel Faber en Hotel Hoogland aan elkaar. Gekoffeld. Ik zal, even, ja, ik zal even uitleggen wat het is. Dan belt hij uh, twee personen, bekende Nederlands, belt hij tegelijk, zodat die via de studio, zeg maar, dus dat die Net was bijvoorbeeld, gingen we even luisteren, werd uh, Joop van Braakhekken en Lisbeth Lis tegelijk gebeld. Um, uh, Lisbeth Lis kreeg een uh, opkomende oproep en Joop Braakhekken van elkaar. En zo komen ze met elkaar in verbinding en zo krijg je een gesprek. En dat is, ja, het is heel flauw, maar het is wel leuk. En wij wouden het even proberen, maar helaas... Um... Ja, die telefoon stoorde tegen elkaar. Je ja. hoorde één fax en één hoto hooghand, hoor. Want ik hoorde Floris Faber al zeggen, hallo, met Floris. Ja, echt? <laughs> ja, ik hoorde het hem al zeggen. Sure, maar jonge, zo meteen jonge. doen we nog wat anders leuk. We gaan zo meteen nog even iets proberen. Het is een beetje in een uh, rare uitzending, maar dat mag ook alweer. Ja, toch?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 What's Leon and you somebody? Dit is Entertainment voor op ZFM Zandvoort. We gaan zo meteen een uh, leuke en aparte grap uithalen via www.graplijn.nl um, We gaan zo meteen iemand bellen en die heeft een uh, telefoontje van een sms-watching. Zijn rekening is gigantisch gestegen door een sms-dienst, maar dat zo meteen. Of zij kan jou uiteraard niet horen. Heb je nou het idee dat jouw slachtoffer... Ja, we gaan uh, langzaam beginnen met deze grap. Dus toek... we gaan het even effe... tel... lekker meeluisteren. Direct... Gaat die wel over? Oké, okay, we gaan het nu proberen. Gaan we... Ja, goedendag met Steve Winkelman van SMS Watching. Hallo. Goedendag. Um, even kijken. Ik bel u eventjes naar aanleiding van het volgende. Um, wij zijn uh, SMS Watching. Dat is een dienst uh, die houdt voor providers in de gaten als het buitensporig telefoongebruik is. Nou is dit in dit geval uh, een SMS-verbruik. Um, bent u onlangs lid geworden van, van een SMS dienst? Nee. Niet, ja, ik ja, het kan iets heel eenvoudigs zijn hoor, zoals een kentekenspot of, of, of weet ik veel. Uh, een waarschuwing weet. ergens voor. Je dat, dat, hebt zoveel van die sms-diensten tegenwoordig. Wanneer ik nou. weet uh, uh, moet, Ja, moet, moet u even luisteren. Ja, het hoeft niet. Het, het kan ook zijn dat iemand dat, uh, dat voor u gedaan heeft. Mogelijk of expres of als schijntje, dat uh, Je maakt veel te, uh, mee tegenwoordig. En het zit ja. zo. Uh, we hebben een gebruik geconstateerd van afgelopen week van 2753 euro. Dat is een afdracht van afgelopen week. Daar zal u van uw telefoonprovider ook binnenkort een uh, rekening van krijgen. En dat zal zelfs nog hoger kunnen worden. Uh, mits u deze dienst niet stopt. Uh, daar wouden wij u eventjes over waarschuwen. Daar zijn wij voor. Uh, ja, zijn... ja ik, ik, ik kan u helaas niet... Ik, ik mag ook geen details hierover geven. Ik, wij zijn, ja, dat zeg ik in opdracht van de, van de telefoonproviders... gewoon met buitensporig uh, telefoongebruik... Uh, zijn wij uh, uh, ja, als service... doen wij de mensen eventjes een, een waarschuwing geven. Uh, ik zou zeggen, houd eventjes in de gaten. Volgens mij heeft hij opgehangen. Nee. even kijken welke sms-dienst u heeft afgesloten onlangs... of welke app is afgesloten, zonder ja, dat u het weet. Ik heb, ik heb, ik heb Want er Ik heb een, een, een bedrag van... De, ja, ja, boven de 2700 euro. Uh en die zal helaas ook echt aan u berekend gaan worden. Daar is niks aan te doen. Daar kunnen wij ook helaas niks aan doen. Daar zou we tegen moeten procederen of iets dergelijks. Dat kan heel vervelend zijn. Maar ja, ik geef u even een waarschuwing. Dan bent u in ieder geval even op de hoogte. Ik kan helaas verder geen details geven. Helemaal niets, helaas. Oké. ik moet hier eventjes bij laten. Ik zou zeggen, kijk er eventjes na. En dan, ja, succes ermee. Wil je je slachtoffer nog een keer bellen? En... <lacht> <lacht> <lacht> Wat een prachtig item. Nou, het is een vriend van mij. We gaan hem zo meteen even opbellen en zeggen even dat het een grapje is. Ja, dat doen we. <lacht>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 Myself up and get back in the race That's a lie That's life and I can't deny it and many times I thought of cut it out But my heart won't buy it But if that nothing shaking comes here to lie I'm gonna roll. Zal ik je wat vertellen? Dit was een voicemail. Oh. Ja, het was een voicemail. Nou, ja, we we, we <laughs> hebben net natuurlijk de graplijn uh, uitgeprobeerd. Ja. En uh, ik moet zeggen, hij is wel mooi gelukt hoor. Alleen, uh, het slachtoffer Aldo... ...wouden warm. wij um, even terugbellen. Maar uh, hij neemt niet op, dus het twee uur gaan we hem even terugbellen... ...en even vertellen hem dat, dat het... Ik denk dat hij uh, zijn broek schijt. Straks denkt hij, ik moet er meteen alles afsluiten. Straks ja. moet ik nog meer betalen. Het is toch wat, hè? Dat kan toch niet, jongens? Oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh. We gaan op naar twee uur met onder andere popstar Henry. Henry. Henry, weet ik ook. Ik probeer een beetje leuk uit te spreken. Nou, ja ja, ja. En we gaan natuurlijk ook Aldo nog even bellen. En um, dit is Brandon Flowers, de frontman van de Killers. En dit is zo'n heerlijk nummer. Dit is Crossfire. There's a still in the street. Not to do no harm, I promise.